Vitesse is in de derde voorronde van de Europa League uitgeschakeld. De club uit Arnhem verloor thuis met 2-1 van het Roemeense Petro Ploiesti. De Roemenen scoorden het winnende doelpunt diep in blessuretijd. De eerste wedstrijd was geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Het weer vanavond is het overwegend droog. Morgen overdag wordt het weer een graad of 21 met iets meer wolken en kans op een bui, maar ook zon. Dit was het journaal.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 NOS, NOS Radio 1 Langs de lijnen, de Jack van Gelder Bijzonder goedenavond. In Eindhoven merkt uh, Ranomi Kromovijojo... hoe het is om wereldkampioenen voor eigen publiek te mogen zwemmen. En dat is niet niks. Er is Sprake van heuse Kromovijojo-gekte. Nou, echt hè. Dat is wel heel gaaf om echt uh, heel veel oranje te zien. En elke keer als je überhaupt in Nederland moet zwemmen gaat het helemaal los... We kijken ook vooruit naar de WK Atletiek. Die komend weekend in Moskou van start gaan. Discuswerper Erik KD heeft er zin in. Nu begint alles op zijn plaats te vallen. En dan uh, ga je gewoon meer vertrouwen. En ik denk als je meer vertrouwt hebt dan uh, komt de zin er ook ja, logischerwijs uh, mee, uh, mee aan bod. Spreker Bas Verweijder die er vandaag niet in slaagde een medaille te veroveren bij de WK Schermen. En Arjen Robben die aan de vooravond staat van een nieuw seizoen bij Bayern München. Wellicht hoorde u het al in het NOS-journaal. Het heeft te maken met Vitesse tegen Petrolul, de tegenstander uit Roemenië. En dan heerst Frank Wielaard niet echt een feeststemming in Arnhem. Nou, op zich wel hoor. Tenminste, waar ik zit nog wel. want daar oh, zie ik, alleen maar Roemenen. Om... ik zie alleen nog maar Roemeense fansen die staan te springen en te dansen. Want voor het eerst sinds 18 jaar terug in Europa... en dan meteen het grote Vitesse verslaan in de tweede voorronde van de Europa League. Dat is natuurlijk een prachtig resultaat. En laten we heel eerlijk zijn, niet eens... Uh, de, de, de, de wedstrijd in de Roemenië waren zij al beter. En deze wedstrijd waren zij eigenlijk ook gewoon beter. Want de 1-1 van Van der Heijden kwam volkomen uit de lucht vallen. Ja, dan kun je niet anders zeggen zeggen dan dat Petrolul volkomen terecht doorgaat... naar uh, de play-off-ronde van de Europa League. En Vitesse dus na FC Utrecht de tweede Nederlandse club... al is uh, uitgeschakeld in de Europa League... voordat die Europa League goed en wel begonnen is. Ja, dan even over Vitesse. Uh, een ploeg waar men eigenlijk het een en ander van hoopt... Hè, de afgelopen jaren opgebouwd. Er lijkt heel langzaam lucht uit uh, de band te gaan, hè? Ja, je ziet dit elftal onder leiding van Peter Bos, dan verwacht je meteen aanvallend voetbal. Peter Bos probeert het ook wel, maar ik heb dat vandaag eens aan zitten kijken. Ik zie het niet. Vorig jaar natuurlijk onder Rutte speelde Vitesse. Ja, je kunt rustig zeggen, saai voetbal, resultaatvoetbal. Maar ja, dat is ook wat dit Vitesse kan. Ik denk dat dat goed ingeschat is. Want uh, Bos wilde vol op de aanval gaan tegen Petrolul. Nou, dat kon dus gewoon niet. Want Petrolul kan uitstekend georganiseerd verdedigen met uh, zijn elfen. En Vitesse kwam daar met geen mogelijkheid uh, doorheen. Ja, komt, komt op 1-0 achter op duistere en gelukkige wijze komt het dan op 1-1. Lijkt het verlenging te worden. En dan in de aller, aller, aller, allerlaatste actie van de wedstrijd gaat er nog een vrije trap in. Ja, ik moet eerlijk zeggen, je zou Petrolul bijna gunnen gewoon omdat ze uh, het, het dik verdienen. Ja, laatste actie zeg jij, want het was in de 93e minuut ongeveer, hè? Het was uh, dik in blessuretijd. Ja, inderdaad. Uh, een actie van een van de aanvallers van uh, Petrolul tegenover uh, Kassia. Ze hebben elkaar vast. Die uh, aanvaller gaat eerst naar de grond. Kassia erachteraan. Scheidsrechter uit Kroatië. Die staat erbij te kijken. Je ziet hem even twijfelen. Aan wie ga ik hem geven? Hij kiest voor de aanvallende partij. En dan ligt die bal op 18 meter. Dan is het eerst heel lang ruzie zoeken in die muur. Een uh, uh, beetje duwen, trekken. En uh, scheidsrechter geeft dan nog een gele kaart. Dan ineens zegt hij, neem die vrije trap maar. Grozaf, de enige Roemeense international in die uh, ploeg van Petrolul neemt die vrije trap, Schiet hem heel hard laag langs de muur. En Veldhuizen die staat erbij, kijkt ernaar, ziet die bal nou ja, een halve meter naast hem inslaan. En uh, dan is het 2-1 meteen afgelopen. En dan is het ja, hier uh, een feestje en de rest van het stadion is leeg. Is dit de periode van na Boni? Ja, dit is de periode van na Boni. Want Boni was de oplossing van alle Vitesse-problemen. Als het niet ging, dan gaf je de bal aan Boni. En dan schoot hij er een bal in. En dan haalde je in ieder geval een punt. En als je het mee zat, haalde je drie punten. En nu hebben ze voor in Pedersen staan. Dat is een hele aardige spits. prima uh, spitsje. Noor. Normaal gesproken zou je zeggen niet verkeerd voor Vitesse. Maar het is uh, na Boni toch een heel stuk lichter. En als vervanging heb je daar Havenaar staan. En dat, is, uh, dat hebben we vorig jaar gezien uh, niet echt een killer. En uh, die heeft het vandaag heeft één goede kans gehad. Die had die moeten maken. De 2-1 voor Vitesse. Maar die maakte die niet. Ja, dat is dan net het verschil. Staat Boni daar, dan sta je 2-1 voor en is er niks aan de hand. Ja, PSV heeft het tot nu toe goed gedaan. Uh, Utrecht gaat eruit tegen de postbodes van uh, Luxemburg. Die zijn, die zijn nog niet uitgeschakeld trouwens. Die zijn penalties aan het nemen. Die verdans. Oh, die zijn nog niet uitgeschakeld. Ja, maar goed, Utrecht ligt eruit. Hè? Dus, ja, precies. Ja, ja en, maar om en, even en, aan te geven. Ja, ze zijn ja, ja. Zo niet zo heel slecht. Nee, nee, er zijn ook wel goede postbodes bij. En, en, en, dan, uh, en dan dus dit Vitesse eruit. Uh, we hebben het wel eens gezegd. Mickey maar ik vind het zo langzamerhand een belediging voor Mickey Mouse. Ja, Mickey Mouse, ja, die heeft in ieder geval grote oren. Kon nog wat. En uh, in ieder geval de, de mensen nog vermaken. Nou, laten we hopen dat we dat dan nog kunnen met de, de Nederlandse eredivisie. We hebben natuurlijk nog AZ. We hebben nog Feyenoord. We weten dat uh, PSV, hoe dan ook, Europees ergens in een groepsfase terecht gaat komen. Maar je moet je wel zo langzamerhand gaan vasthouden. Ajax, Champions aan de Champions League natuurlijk. A, ja, inderdaad. Ajax Champions League. Die uh, slaakt dan voor het gemak nog even over. Maar ja, je hebt wel met Roemenië, als het gaat om coefficiënten en punten in Europa. Is dat wel een serieuze concurrent? Nou, die geven we nu even een paar punten mee uit Nederland. Want, uh, goed. Er op... komt ook nog wel wat goed uit Nederland, bijvoorbeeld Carol Emerald. I'm Rivera Live is de vijfde single van de eerste LP die ze ooit maakt. Of de eerste album moet je tegenwoordig zeggen. The Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Mooi nummer, Carol Emerald. We gaan door met degenschermer Bas Verwijlen, Want die strandde bij het WK in de achtste finales. Hij verloor van Ruben Limardo uit Venezuela. Maar Bas, dat ging niet zonder slag of stoot. Nee, nou sowieso bij het schermen gaat het dat nooit. Maar ja, um, ja het is... Uh... Ik kan er nu iets makkelijker over praten dan een paar uur geleden... maar het was een ontzettend zure manier waarop ik verloor. Uh, ja, zoals je zei, het was om bij de beste acht te komen. En, uh, we kregen drie keer passiviteit. Een uh, beetje vergelijkbaar met het, uh, met het judo, waar je dan een straf krijgt. Maar bij ons gaat het dan door naar de volgende set, zeg maar, qua tijd. Uh, en uiteindelijk werd het 8-8. en Er was de tijd om en dan wordt er nog een extra minuut aan toegevoegd... waar een soort goal moet plaatsvinden en... Uh, ja, daar had hij een beetje geluk mee, mee met uh, hoe hij uh, de laatste treffer zette. Dus uh, daar ben ik behoorlijk ziek van, ja. meer omdat hij de sterkste man op dit moment is. Hij is de Olympisch kampioen. Nou, eigenlijk te meer omdat hij niet beter was dan ik. Uh, hij is op, op dit moment Olympisch kampioen en nummer één van de wereld. Maar in de partij uh, vanochtend, vanmiddag, uh, was hij niet te beter. En uh, ja, dat, uh, dat doet wel een beetje pijn. En helemaal als je ziet dat hij nou in de finale staat... en elke tegenstander uh, nog onder de 10 heeft gehouden. En bij mij kwam die niet boven de 10 En uh, ja, uh, ik zat erbij. Maar goed, uh, uh, achteraf uh, praten is altijd makkelijk. Maar uh, dat uh, maakt het, uh, zeg maar, dat uh, verzacht de wond niet. Uh, hoe kijk je nou terug op, uh, op dit toernooi? Je, je gaat eruit in de achtste finales. Wat heeft het voor consequenties voor jou? Um, nou goed, na de Spelen dit uh, ja, post-Olympisch jaar heb ik qua fysieke training wel een, uh, een behoorlijke stap teruggedaan. Ik uh, ja. Ja, moest mijn lichaam en zeker mijn geest weer opladen voor de komende vier jaar richting uh, Rio. Want dat is mijn volgende hoofddoel. Uh, dus qua consequenties ja, heeft dit uh, ondanks op deze dag... Uh, nog wel even na zal dreunen, um, ja, heeft het me wel weer heel veel energie opgeleverd. En uh, dat ik weet dat ik met, uh, met iets minder inspanning uh, toch nog bijna bij de beste uh, acht kan komen van de wereld. Um, maar ja, het neemt niet weg dat het gewoon echt een zure verliespartij blijft. Ik was gewoon uh, heel erg goed in vorm en dat voelde ik aan alles. Voordat ik uh, tegen Limardo verloor, moest ik tegen de wereldkampioen uit 2009, een Rus. En die, uh, ja, dat was voor mij gewoon een hele lastige tegenstander, maar die pakte ik heel goed. Dus uh, ja, het voelde gewoon goed van vandaag. Vandaag voelde het gewoon goed en uh, het is gewoon heel erg jammer. Heeft het consequenties voor NOC-NSF-status? Uh, nee, nou gelukkig dankzij mijn uh, topspotcontract binnen de politie... en mijn werkgever uh, ben ik daar gelukkig niet al te veel aan gebonden. Dus ik heb mijn, uh, ja, mijn vaste inkomen waar ik van kan leven. Uh, als het goed is, heb ik nou met mijn top 16... ik ben dan tiener geworden, heb ik met mijn top 16 plek wel een B-status. Goed, uh, ja, daar kan ik uh, twee paar schoenen van kopen elke maand en dat uh, zit. <laughs> je bent, uh, zoals we je kennen, uh, altijd relativerend, maar ook licht, licht cynisch... Uh, uh, nu even vooruit kijken, hè? want je zegt, het, Rio dat is de focus. Je hebt uh, ja. e even een beetje lucht uit de band laten lopen. Wanneer gaan we weer helemaal oppompen? Um, nou, ik heb net mijn eerste biertje op, want uh, nu is mijn vakantie ingegaan. <laughs> dus dat, <laughs> dat, mocht van de, dat mocht van de bond koken. En iedereen roept uh, ook, Basi, Basi nu en zo? Of uh, wat dan mee? Nee, dat valt mee. Dat valt mee. Uh, een paar jaar geleden toen ik tweede werd, toen ik wel alles is voor Bassie. Maar uh, nee. nee, ik, ik heb nu vakantie en uh, ja, weet je, ik, voel me, ik voel me gewoon lekker en ik ga er, uh, ga er weer keihard tegenaan. Uh, begin januari beginnen de eerste wereldbeke weer, dan moet ik er weer staan. In december, halverwege november, hebben we wat kleinere voorbereidende toernooien. Dus ik denk dat ik, uh, ja, het is nu begin augustus, dus ik denk dat ik uh, ja, begin oktober weer, uh, weer rustig uh, ga beginnen. Dus kan ik zeggen dat je ondanks het verlies... toch wel weer veel zelfvertrouwen hebt bijgetankt... daar waar het gaat om wat minder inspanning en toch heel goed presteren? Ja, absoluut, ja. Oké, okay, uh, proost. Ja, <laughs> ingelijkt, dank dankjewel. Oké, okay, Bas. Goeie. Doei. Vele wereldtoppers kwamen naar de Swing World Cup in Eindhoven... maar de grote publiekslieveling was... hoe kan het ook anders de kerstverse wereldkampioenen... op de 50 meter vrij Renomo Kromenwidjojo. Een reportage van Edwin Cornelissen.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 The teacher Who here tonight wants to see the caliber of athlete like Chad? Leclerc. And how about if we give you Ranomi Chromo in Make your watch! Publiek leef mee tijdens de 100 meter vrijfinale finale, die natuurlijk zou jou zeggen, wordt gewonnen door Ranomi Chrome V Jojo. Opnieuw een zegevaar. Ja, klopt.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 En kijk, dan is iedereen teleurgesteld na de eerste paar races. En dan ineens, halleluja, halleluja. En meteen komt dan die massahysterie weer van: ja, onze Renomi heeft het weer gedaan. Nee, zij heeft het gedaan. Het publiek mag meegenieten. Halleluja.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 Sebastian Langeveld neemt na twee seizoenen afscheid van Orica GreenEdge. Naar welke ploeg hij verhuist is nog niet bekend. De 28-jarige wielrenner is sinds 2011 in dienst van de Australische ploeg. Maar hij wil weg omdat Orica GreenEdge te weinig belang hecht aan de klassiekers. De specialiteit van Langeveld. En als het goed is hebben we op dit moment aan de telefoon Kenny van Hummel. Goedenavond. Kenny, er wordt gefietst in Noorwegen. De eerste etappe in de Arctic Tour of Norway eindigde in een massasprint. Die werd uh, door jou gewonnen, dus je bent buitengewoon uh, content. Ja, uh, ik heb er lang op moeten wachten dit jaar op die eerste overwinning, maar hij is binnen. Maar hoe langer je wacht, des te lekkerder het is, hè? Ja, hij is uh, inderdaad uh, zoet. Heel ja, hij was. Uh, ja goed, iedereen weet hier, uh, Thor Ustof is de, de man, uh, ja, ook in vorm en uh, ja, een eigen, eigen land uh, favoriet. En, uh, ja, in een rechtstreeks duel kon ik hem verliezen. dus uh, mooi. <laughs> Helemaal lekker. Vertel eens iets over die Arctic Tour of Norway. Wat is dat voor een ronde? Ja, het, uh, het is, het is uh, heel speciaal. Ik zit hier half elf, uh, s'avonds nog steeds buiten. Ja, en, uh, lekker in, en het, het, in en het licht, hè? He? Ja. En het <laughs> is nog licht, dus dat is wel heel bijzonder. Uh, het, is, uh, ja, het is apart, maar uh, een mooie belevenis. Is het koud? Het is koud. Vandaag uh, was het 10 graden en uh, het regende. En het was uh, bizar koud, ja. ja. Hoe noordelijk is het? dat moet ik me voorstellen? En laten we Oslo even nemen. Hoe, hoe ver ligt het erboven? Ik uh, denk nog wel uh, 1500, ja, 1000, nou, 1000 kilometer of ja, iets. Ja, het is, ja, is Noord-Noorwegen eigenlijk. Bij de, ja. het is, het is, uh, we, we hadden vandaag de etappe van bodem naar bodem. Dus uh, zoek het maar op op de landkaart. Ja, had je net zo goed kunnen blijven dus, als ik het hoor, van bodem naar bodem. Ja, ja, nou ja, goed, inderdaad. Ik had ergens achter een struikje kunnen gaan schuilen. <laughs> uh, de eerste zegen van het seizoen, voelt het als een bevrijding? Ja, ja. Ja kijk in uh, mei was ik ook in uh, goede goede vorm en uh, wist ik uh, heel veel podiumplaatsen te behalen. Maar ik wist maar niet te winnen en dat was best wel frustrerend. Uh, nou ja, goed, Nu uh, komt mijn tweede uh, piek er eigenlijk, uh, of ja, ik ben nu bezig met mijn tweede piek. Hier heb ik naartoe gewerkt naar deze periode en uh, ben ik blij dat natuurlijk de eerste keer dat ik er echt wilde staan, zeg maar, dat ik uh, nu ook uh, gelijk uh, raak schiet als het ware. Wat gaat het in het hoofd spelen? Gewoon niet kunnen winnen op een gegeven moment? Ja, veel frustratie. En uh, op een gegeven moment zijn er ook mensen uh, die, uh, ja, die beginnen ook te klagen dat je maar niet wint. En uh, uh, ja, goed, je werkt er keihard voor en uh, dan wil je daar ook uh, ja, dan wil je daar heel graag een, een overwinning. Uh, uh, voor terug natuurlijk. En uh, ja goed, uh, dat, dat krijg je hier op een uh, sciveerblaadje. Dus uh, het harde werk uh, ben ik blijven doen. En, uh, met, een paar, uh, ja, met inzet van de ploeg uh, van een aantal jongens heb ik hier vandaag kunnen winnen. Dus uh, enorm blij. Ja, vertel nog iets meer over, uh, over die Arctic Tour, hoeveel etappes? En wat moet ik me erbij voorstellen ten aanzien van uh, het, uh, het parcours wat je moet afleggen? Uh, we hadden vandaag eigenlijk uh, de eerste etappe en uh, vandaag staat er ook een aantal beklemmingen in en, uh, vandaag was er ook nog een beklemming van, uh, ja, tien en, ja, we nabij tien kilometer. Uh, dat, ja, dat was best wel lastig, want uh, BMC die maakte het uh, best wel, uh, uh, ja, die, die, die vielen nog wel een beetje aan en uh, wilde eigenlijk het peloton uitdunnen. Nou, gelukkig uh, heb ik erbij kunnen blijven. Euh, het is een reticouise over vier dagen. Euh, ja, eigenlijk vanaf nu wordt het eigenlijk alleen maar makkelijker, dus het is echt een sprinterskoers. Alhoewel, we starten wel met ploegen van zes man, dus de controle is, uh, ja, is, is, is, is het moeilijker, zoals vandaag uh, denk ik dat, uh, dat het 85 kilometer geduurd heeft voordat uh, de kopgroep weg uh, geraakte. Dus uh, dat, uh, dat was best wel heftig vandaag. Uh, door de overwinning uh, in de eerste etappe ben je ook meteen leider in het algemene klassement. We kennen gele, we kennen roze, we kennen bolletjesstrui, maar gezien de temperatuur moet je nou morgen in een Mart Smeedstrui rijden? Ja, hij is blauw. <laughs> maar niet zo'n dikke Mart Smeedstrui in ieder geval. <laughs> nee, nee. Ze hebben wel Het is een wedstrijd georganiseerd door de ASO. En dat is ook de Tour, Tour de France organisatie. En die hebben hier alles uh, heel mooi en goed georganiseerd. Heel goed. We wensen... En ook mooie, ja. ook mooie, mooie shirtjes uh, horen daarbij. Heel goed, heel goed, jongen. Eh, ik wens je heel veel succes en we blijven je volgen. Dank je wel, Kenny. Dank jullie wel. Seem like, like sometimes this life ain't what it seems. Know what seems. No, I, mean. Oh, I mean? When you dream at night, does it feel like you are in between? In between. Caught in the beam. I to Richard Hawthorne, overigens geboren in 1979... als uh, een uh, hele andere naam, Andrew Mayer-Cohen. Hij heeft alles gedaan in de studio wat je je kan voorstellen. Hij is zanger, hij is producer, hij is songwriter. Hij uh, mixte, hij was audio-engineer. Hij heeft denk ik alleen de prullenbakken niet leeg gemaakt, maar hij deed dus werkelijk alles. Aardige muziek, the only one. Um, zaterdag begin in Moskou de weken atletiek. Nederland gaat daar naartoe met een equipe van 23 mannen en vrouwen. Een van hen is discuswerper Erik Kadé. Hij ziet de WK met vertrouwen tegemoet en reist goed geluimd af richting Rusland. Met een goed gevoel, uh, training beginnen steeds beter te lopen. En uh, mijn doel is gewoon uh, top 8, zorgen dat ik bij die laatste 8 eindig. En, uh, en op dat moment gewoon alles eruit werpen wat erin zit. Dat betekent dus een goede kwalificatie en de finale halen. Ja precies, uh, eerste dingen is ja, dus gewoon uh, die kwalificatie doorkomen. En dan uh, in de finale ook de eerste drie rondes gewoon een mooie afstand neerzetten zodat ik uh, bij die top 8 zit. En waar zit je dan aan te denken? Nou, kijk, uh, meestal als je in de kwalificatie 64 plus, dan zit je er eigenlijk altijd wel bij. Vorig jaar was het hoogste ooit tijdens de spelen, 63,5. Uh, dus ja, ik, ho ik hoef geen, niet eens een echt bijzondere worp af te leveren om uh, erbij te zitten. Uh, dat moet gewoon in mijn achterhoofd houden. En, uh, en als ik dat eenmaal gedaan heb, dan uh, gewoon alles eruit gooien. Als jij doet wat er mogelijk is, dan haal je de finale en dan ga je daar voor het maximale en kijken of er misschien nog wel. Droom je al van, van een podium? Nou, nah, ik denk dat het podium uh, realistisch gezien gewoon te hoog gegrepen is. Uh, andere gasten, die gooien gewoon constant uh, afstanden waar ik nu ook in de training nog niet aan kom. Maar uh, ja, je moet natuurlijk niks uitsluiten als je bij die top 8 zit. Dan moet je voor het maximale gaan en uh, we gaan het meemaken. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Zin in een WK, dat is natuurlijk ook leuk. Ja, <laughs> ja absoluut. Nou ja, goed, kijk, soms... Uh, als het gewoon niet echt lekker loopt, dan, dan kijk je er misschien tegenaan. Van, weet je wel, technisch nog niet. en, en, en qua, qua fysiek, qua vorm. En uh, nu begint alles op zijn plaats te vallen. En dan uh, ga je gewoon meer vertrouwen. En ik denk als je meer vertrouwt hebt, dan uh, komt de zin er ook ja, logischerwijs uh, mee, uh, mee aan bod. Zeg maar. Is er nog altijd een groei? Ja, nee, zeker. Uh, dit jaar eigenlijk draaide ik een hele goede winter. Ik had echt uh, het gevoel dat ik uh, gewoon mijn PR weer uh, echt flink ging aanscherpen. Helaas mocht het niet zijn door een blessure in mijn rug... heb ik ook een uh, injectie voor gehad en dergelijke. Maar uh, nee, uh, mijn doel is altijd nog wel een medaille op een internationaal toernooi. En, uh, en het Nederlands record staat nog steeds, dus dat uh, moet er eigenlijk ook aan. Op welke termijn is dat haalbaar? Het Nederlands record, onder goede omstandigheden, zou dat, uh, dit uh, najaar nog kunnen. En, uh, ja, en die medaille heb ik denk ik nog wel uh, even voor nodig. Ik moet gewoon eerst laten zien dat ik op een toernooi... Uh, gewoon uh, goed, makkelijk top 8 kan draaien en dan, uh, dan gaan we voor die uitschieten. Ja, tot slot, wanneer is jouw toernooi geslaagd en wanneer is het een finale mislukking? <laughs> finale mislukking dat zou zijn uh, als ik de kwalificatie niet doorkom En uh, geslaagd is uh, als ik een top 8 uh, positie behaal waarbij ik het gevoel heb uh, gewoon echt goed geworpen te hebben. En, uh, en dat, dat, het, dat er niet meer in gezeten had. We hebben contact met München op dit moment. Uh, goedenavond Arjen Robben. Goedenavond, Arjan, morgen begint de Bundesliga en jullie trappen af tegen Borussia Mönchengladbach. In ja. ieder geval, historisch gezien, altijd een mooi duel. Ja. Nee, dus uh, zeker twee jaar geleden begonnen we ook tegen ze. En toen uh, verloren we de eerste competities. Dus, uh, nee, we zijn gewaarschuwd. Jullie zijn gewaarschuwd met een uh, selectie die sterker dan, uh, dan ooit lijkt, hè, bij jullie? Ja, het ziet er gewoon heel goed uit. We hebben natuurlijk, ik denk het belangrijkste, is dat wij... Uh, ja, dat er buiten, buiten Mario Gomes niemand vertrokken is. En, en dan uh, ja, hebben we ook nog eens uh, ja, nog weer extra kwaliteit uh, ingewonnen. Ja. ja, want wie zijn de voornaamste die gekomen zijn? Nou ja, goed, dan uh, spreek je denk toch over... Uh, het zijn er eigenlijk ook maar drie. Het zijn uh, Mario Götze en, en, en Thiago van Barcelona. En dan nog een, uh, een jonge verdediger, een talent van, van Mainz, uh, Jan Kirchhoff. Ja, Gutsen kennen we, Thiago kennen we... Ook wel een beetje, maar uh, daar heb je nu uh, een paar weken mee getraind. Ik ja. heb wat beelden van hem gezien. Ja. Dat is er één, hè? Ja. ja, die kan voetballen, ja. <laughs> Nee, hij uh, nee, is een hele technisch begaven speler. En um, um, ja, gewoon een creatieve middenvelder die, die, ja, die ons zeker nog weer, uh, ja, weer extra kwaliteit uh, ja, weer aan ons team toevoegt. Pep Guardiola, de nieuwe coach, de succescoach van Barcelona, heeft heel veel mogelijkheden. Tot nu toe zijn jullie allemaal ongelooflijk bevriend met hem. Maar hij moet op een gegeven ja. moment mensen teleur gaan stellen. Ja. Ja. Uh, voel je die spanning toenemen? Nou, vind ik niet. Ik, ik, nee, niet echt. Uh, omdat uh, ik denk dat, dat iedereen zich er ook wel van bewust is dat we, dat we een lang seizoen voor de boeg hebben. En dat je, je hebt gewoon alle spelers nodig. En, en, en dan is het gewoon heel goed dat je in de breedte zoveel kwaliteit hebt. En uh, ja, tuurlijk is het uiteindelijk. Uh, ja, er kunnen uiteindelijk maar elf op, op het veld staan. En dan zullen er altijd jongens wat teleurgesteld zijn uh, hier en daar. Maar ik denk dat uiteindelijk uh, dat je, ja, dat je, uh, het is misschien een cliché, maar je hebt wel iedereen nodig. Maar met name omdat je dus zoveel wedstrijden hebt. we hebben natuurlijk die extra wedstrijden door de Europese Supercup. En we hebben nog een WK voor clubteams. Dus ja, ja we kunnen ons bord, borst nat maken wat dat betreft. Uh, is iedereen fit? Iedereen is op dit moment, uh, ja, fit in die zin. Uh, we hebben natuurlijk wel met wat jongens ook te maken die natuurlijk pas, pas behoorlijk wat later zijn ingestroomd. Maar in principe is iedereen, uh, is iedereen wel fit, ja. Ook buitenstoer? Nou, die niet. nemen. maar dat is natuurlijk een langdurig geval. Dat is ook een heel triest geval. Ja. En uh, ja, ik hoop ook echt van harte... Uh, ...dat het nu voor hem weer de goede kant op gaat. Want uh, hij is natuurlijk jong en uh, ja, dat is wel een, uh, een behoorlijke klap voor hem geweest. Ik zei het al Guardiola nieuwe coach. coach. Verleden jaar winnen jullie alles wat je, wat je maar kan winnen onder Joep Heinkes. Ja. Uh, best moeilijk, zeker als je in eerste instantie in Duitsland de Supercup verliest hè, van Dortmund. Merk je dan weer wat van extra druk? Uh, gaan de kranten erop? Nee, niet echt. Tenminste, uh, tuurlijk ja. Dus, dus, dus, dus, ze, kunnen, ze maken hier altijd uh, ze maken een eigen er wel van. Maar ik denk dat wij met name ook net het gevoel in de groep uh, heerst van, um, nou ja, je zit gewoon in, eigenlijk in een proces en, en je, je, je, niet, je bouwt weer iets nieuws op, want je hebt natuurlijk al iets heel moois. Alleen, um, ja, met een nieuwe trainer uh, ja, heeft dat altijd een klein beetje tijd nodig om, om aan elkaar te wennen. Uh, hij heeft natuurlijk ook zijn, zijn, zijn eigen ja, nieuwe ideeën, niet dat dat nou uh, uh, een hele, hele, hele om, uh, omslag is, maar ja, het zijn toch kleine aanpassingen. En, nou nee, ja, wat dat betreft uh, ja, heeft dat altijd een beetje tijd nodig. En, en ja, zal dat de komende weken moeten wij, moeten wij ons, ons, ons ook nog gaan verbeteren, eigenlijk. Hoe anders is hij uh, dan, dan Heinkes? Uh, het, het lijkt me een coach die je aanraakt, zeg maar, die van het contact ja. houdt. Ja, nee, het is natuurlijk weer uh, een behoorlijk verschil. Uh, sowieso al qua leeftijd, ik denk dat hij, uh, <lacht> dat hij half te oud is. <lacht> <lacht> <lacht> maar, uh, nee, eigenlijk. Ja, mij bevalt het persoonlijk heel erg goed. Um, hij heeft natuurlijk zijn succes gehad bij Barcelona. Alleen, uh, nou ja, is gewoon, het is een hele gedreven trainer. Hij is natuurlijk nog heel jong. En, en, maar je, ja, je merkt gewoon aan alles dat hij verschrikkelijk veel verstand van het spelletje heeft. En, um, ja, uh, ik kijk echt uit naar de, de komende tijd om met hem uh, te gaan samenwerken. Hoe is het met zijn Duits? Ja, vind ik uh, uh, verrassend goed, moet ik zeggen. Hij is indrukwekkend dan... mee bezig geweest, ja. hè? Ik vind het ook indrukwekkend goed, helemaal. Uh, ik, ik heb zelf al twee jaar in uh, Spanje geleefd. En, uh, dus ik ken een beetje uh, de Spanjaarden daar en uh, hun gevoel voor een andere taal. En uh, dan moet ik zeggen, dan uh, is het wel een, een heel groot compliment waard uh, hoe hij al Duits spreekt op dit moment. Speel je morgen? Ja, ga ik wel vanuit. <laughs> want anders, anders, want als hij tegen je zegt, moet je luisteren, je speelt morgen niet, maar in, in december dan speel je op het wereldkampioen dan zeg je, nou doei. Ja, ik spa je nog even. Nee, <laughs> ja. nee da, daar ben ik niet bang voor, dat ik niet speel. Nee, het is ook niet zo dat Van Gaal hem heeft gebeld en zegt, laat hij morgen een helftje spelen, dan kan hij vol <laughs> tegen Portugal, <hè? laughs> Nee, volgens mij niet. Heb je, heb je daar zin in, volgende week, Portugal-Nederland? Ja, nee, goed, ik denk het wel, want het is weer een nieuwe... Um... Het is natuurlijk weer een nieuwe stad. We beginnen weer aan een nieuw seizoen. En, nou, dit is natuurlijk het laatste jaar uh, op weg naar de WK. Dus, um, en gelijk een hele, hele serieuze tegenstander. Dus wat dat betreft uh, ja, kunnen we aan de bak. En ik denk dat het alleen maar goed is dat we weten waar we staan. En, en, en ook dat we weten waar we naartoe moeten. Ja, want dit zijn de echte wedstrijden. Want we krijgen Estland en Andorra en Hongarije met alle respect. Maar met name Portugal en Frankrijk dit jaar zijn nog ja. de serieuze oefenwedstrijden. Ja, absoluut. En dan heb je natuurlijk de enige natuurlijk, een beetje kleine kanttekening met, bij deze wedstrijd... is natuurlijk dat iedereen een beetje in, in een andere fase nog ja, zit... Qua, qua voorbereiding. Sommigen zijn nog niet eens begonnen. Wij beginnen dan dit weekend. Nederland is vorige week al begonnen. Dus nou ja, dat is het enige een beetje. Maar goed... Uh, uh, het is wel een, een, een, een serieuze tegenstander inderdaad. En daar moet je het laten zien. Want dat zijn natuurlijk de, de ploegen die je tegen gaat komen op het WK. En dat, zijn, uh, dat is niet een, een land als Andorra of Estland inderdaad. Je hebt een goede herinnering aan het stadion, hè, volgens mij. Aan dit stadion? Ja. Faro? Ja. Oh, dat was volgens mij, dat was de wedstrijd tegen Zweden, of niet? Nou, dat doe die nou ja, doe nou niet even zo moeilijk, je hebt de beslissende penalty. Uh. Ja, nee, maar, nee, klopt. Ja, nee dat, dat, dat weet ik. Maar goed, <laughs> uh, het was sowieso voor mij natuurlijk uh, ja, een heel mooi toernooi. Omdat ik als jonkie uh, daar natuurlijk een beetje mijn, mijn debuut op het Europese niveau uh, maakte. Dus uh, voor mij was eigenlijk elke wedstrijd daar uh, een feest. Negen jaar geleden jongen, het gaat hard. Ja. Het gaat heel hard. Ja, we hadden allebei nog een bos haar. <laughs> ja, ik in ieder geval wel. <laughs> Arjen bedankt hè. Ja, is hoi. Goed. <laughs> hoi, hoi. Over een half jaar luisteren jullie op dit tijdstip misschien niet naar NOS Langs de Lijn, maar misschien wel naar Radio Olympia. Veel zal in Sochi worden verwacht van lange Sven Kramer en Irene Wust. Maar er is nog een tak van schaatsen waar medailles verdiend kunnen worden: het shorttrekken. De Nederlandse selectie moet daarvoor wel afrekenen met de sterke Zuid-Koreanen. Een opvallende afwezige in de Koreaanse selectie is Yoon Ji Kwak. De wereldkampioen heeft zich niet geplaatst voor Sochi... omdat hij door een enkelblessure niet voluit kon rijden... tijdens de Olympische Trials. Na enig Facebook-contact met shorttrekker Niels Kerstholt... traint een van de beste shortrekkers ter wereld nu mee... met onder andere Europees kampioen Freek van der Wart... en Jorien Tamors in de selectie van bondscoach Jeroen Otter. U hoort een bijdrage van Rutger Heckman. Terwijl de mussen vorige week nog van het dak vielen... en de lange in het buitenland trainen... om zich voor te bereiden op Sochi, zijn de shorttrekkers al bezig... Zij doen dat in Tiaf. Niet op de lange baan, want daar ligt alleen maar beton. Maar op het binnenterrein. En daar zijn ze bezig met het verwezenlijken van hun droom. Olympisch goud natuurlijk, hè? Het is overdag gewoon dat ik, uh, dat ik wel heel erg bezig ben met Sochi en uh, wat ik daar wil behalen. Maar s'nachts, uh, ja, ongetwijfeld zal ik dromen. Maar als ik zo wakker word, dan uh, zijn de meeste dromen wel weer vergeten. Dus uh, de, ik, uh, ik ben gewoon bezig uh, per dag... En, uh, ik wil gewoon steeds beter worden en uh, dat doel uh, in Swatch zit zeker wel in mijn hoofd. Dat duurt nog een half jaar, maar daarvoor is nog het World Cup seizoen. En uh, we proberen nu echt die puntjes op die i te gaan zetten, uh, maar blijven aandacht uh, geven aan uh, tactiek en techniek. En ja, dan is het met zo'n uh, zo Koreaanse kwak natuurlijk uh, perfect werken. Want hoe zie je die wisselwerking voor je? Wat kan kwak bijvoorbeeld een shinky knecht leren? Ik denk dat uh, kwakse kwaliteiten echt in het uh, tactisch en technisch gebeuren liggen. Hij glijdt heel makkelijk. Het lijkt net of, of ja. hij op rolletjes uh, uh, rijdt. En, en wij, rrr, ja, een beetje denigerend zeggen, wij, wij rennen er maar wat achteraan. Uh, zo was het zeker een aantal jaren geleden. En daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. Nou, en dan nu met zo'n kwaliteitrijder uh, voor een aantal uh, maanden in onze groep. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Je wilt trainen en dat is alles? Yeah, ja, ik wil training met... With... Uh, ...Holland skater? To be better. Ja, yeah. voor mij. En do you think uh, the Dutch skaters can be better because you are riding with them? Uh, maybe yes. Quark is in 2012 wereldkampioen geweest en het is een van de meest ja, onderdachte Je weet, uh, short trekker, je weet nooit wat hij gaat doen. Het is altijd, je weet, op een gegeven moment denk je van nou, dit nog met een ronde te gaan, en dan zit hij ergens op drie of vier en dan denk je van nou, dit is klaar met die jongen. En dan, toch op een of andere manier chip chip chip en hij zit ervoor. En ja, hij zorgde ook op de spelen van vorige keer dat de Koreanen van 4 naar 2 in de laatste ronde op de 5 kilometer gingen van de, van de relay. En ja, dat was echt uh, puur, op, uh, puur op zijn klasse. Nou ja, wat ik van hem kan leren. Ik denk uh, voornamelijk dat hij uh, ja, qua schaatstechnisch toch weer uh, heel anders schaats dan dat wij uh, hier in Nederland doen. Hij is toch wel lichtvoetig en lijkt uh, ja, soms net alsof hij een beetje over het ijs uh, vliegt. Alsof het hem geen kracht kost. En uh, ja, nu kan je dat van wat dichterop uh, bekijken en uh, kan je zien wat hij, uh, ja, hij doet om uh, ja, zo efficiënt mogelijk te schaatsen. Hoe, uh, hoe die schaats, hoe die beweegt. Waardoor, je, dan bedenk ik mezelf altijd, waardoor gaat de persoon nou zo hard? Of hoe komt het nou dat hij zo hard gaat? Maar dat denk ik ook bij Shinky, denk ik ook bij Niels, denk ik ook bij Daan, denk ik ook bij Harold Silos bijvoorbeeld. De led die ook mee traint. Maar, Bedenk ik me hoe gaat het en dan probeer ik het zelf uh, een beetje uit wat ze nou aan het doen zijn. En dat dan weer proberen te implementeren in mijn techniek om zo zelf ook weer beter te kunnen worden. Hoe is deze uh, samenwerking tot stand gekomen? Heeft dat iets te maken met social media? Ja, dat, uh, dat klopt. Dat was op Facebook. Was dat, uh... Zo hou je een beetje contact met alle andere rijders in de wereld. En, uh... nou, ik ken haar natuurlijk, omdat ik zo'n lange carrière heb... ken ik er ook heel veel in het buitenland. Dan is het leuk om bij te kletsen. En dan is het ook makkelijker natuurlijk, om mensen uit te nodigen. En zo heb jij eigenlijk kwak uitgenodigd? Ja, Jeroen zei voor de grap van... Uh... Nodig hem even uit. Uh, laat hem gewoon langskomen. Doe het serieus. Want het was eerst eigenlijk een geintje... wat ik tegen kwak maakte... En uh, uh, toen daarna was het even geen geintje meer. In Korea? Just training hard. Just training hard, hard, hard training. Wij trainen hier toch wel wat rustiger dan uh, wat ze in Korea doen. Jeroen probeert altijd zoveel af te wisselen dat het geen sleur wordt. En dat je toch je basisconditie oppakt. En je techniek op het ijs. En je kracht. En ja, Jeroen kan dat heel goed combineren. En uh, met zo'n jongen erbij, als jongie, geeft ook weer voor de rijders. Ook weer een prikkel. Op, op net een andere manier. En dat zorgt ervoor dat die sleur eruit gaat en dat het leuk is. This training, they, they make fun. Het, het fun aspect, dat, uh, dat hoor ik wel vaker bij ons. Dat zeggen ze altijd, ja, jeetje, dat hebben wij thuis. Dat is in mijn periode in Canada ook zo geweest. Dat ze altijd zeiden, hé, hey, het lijkt wel of de, de meeste trainingen toch nog een, ja, een soort uitdaging vormen. Zoals ze ook ja, uiteindelijk op de niet-ijs trainingen, de off-ice trainingen. Dat we daar ook altijd een beetje die uitdaging zoeken. Je kan altijd op de weg fietsen. Maar je kan ook gaan mountainbiken, je kan ook gaan downhillen. Je kan allerlei leuke aspecten zoeken om uiteindelijk zijn training toch te laten werken. Nog één klein puntje. De taalbarrière. Kan dat een probleem worden tijdens zijn trainingstages hier in Nederland? Ja. Hij zegt ik wil heel graag Engels leren. Maar hij zegt dat wel in heel gebrekkig Engels. Dus dat heeft nog even nodig, denk ik. The training fun and it is so nice and grateful. If I were you Show met wouldn't it be good? Gouden Ranomi zorgt in Barcelona en ook de afgelopen dagen bij de World Cup in Eindhoven voor nieuw Nederlands zwemsucces. Maar om ook in de toekomst een rol van betekenis te kunnen spelen, moeten er meer talenten doorstromen, letterlijk en figuurlijk zou je kunnen zeggen. Waar jongeren nu afhaken na het halen van hun diploma's, moeten ze zwemmen als een mooie wedstrijdsport gaan zien. En om dat voor elkaar te krijgen, moet er iets veranderen in de zwemlessen. Jacob van Haren verwerkte zijn idee in een masterplan, een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is een mooi contrast in Eindhoven. Aan de ene kant van het grote scherm, het decor van de World Cup die later vandaag wordt afgewerkt. De DJ die vast het geluid aan het checken is. Aan de andere kant van het scherm. En dan sprinten we door naar de overkant. Zo min mogelijk keren ademen. Ja. In het kleine bad wordt er zwemles gegeven aan kinderen. Klaar staan, Ricardo. En dat past in het masterplan dat technisch directeur Jaco Verharen voor ogen heeft. Hij wil talenten makkelijker laten doorstromen. En daarvoor moet je beginnen bij de allerkleinste. Ja, het is beginnen bij de basis. En de basis bij ons is zwemonderwijs. Zwem is een unieke sport... Uh, waarbij eigenlijk elk kind in Nederland uh, een keer langskomt. en meestal is het op vijf zesjarige leeftijd om te leren zwemmen. Uh, hoe is de situatie op dit moment? Mensen of kinderen die gaan zwemmen, maar uh, niet voor lang, is jouw constatering? Nee, dat klopt. Er zijn uh, ongeveer 180.000 kinderen per jaar, nieuwe kinderen, die, uh, die leren zwemmen. Dat varieert een beetje per jaar, hangt van de geboortegetal af natuurlijk. Uh, en uh, ja, daar, daar is eigenlijk nog geen procent van wat echt de sport uh, zwemmen kiest. En uh, nou, dat is enerzijds de beleving. Uh, het diploma is uh, vooral geënt op uh, niet verdrinken. Uh, uh, het gaat niet zozeer om kwaliteit van zwemslagen. Natuurlijk wordt daar wel aandacht aan besteed. Maar volgens mij kan dat beter, kan dat leuker, kan dat efficiënter. En kunnen we er ook nog achter komen wie talent heeft en wie niet. Want ik vind dat elk kind ook het recht heeft om te weten, en elke ouder daarmee ook, uh, ben ik eigenlijk goed voor in die sport. Als we vlinders nog start maken, gaan we daarna nou ook met vlinder door. Wat doen we met ons hoofd? In de water. In de water, naar beneden. Ja, we hoorden hier zo dat er getraind werd bijvoorbeeld op de vlinderslag en zo. Maar dat is niet heel gebruikelijk, hè? Als je het echt hebt over die kinderen die leren zwemmen. Nee, nee, nee. Nou, vlinderslag, dat zal echt pas een later stadium zijn. Misschien wel vlinderslag benen onder water, hè, om er maar eens eentje te noemen. Uh, maar borstkral, rugkral, licht voor de hand. Is overigens niet revolutionair, heb ik niet zelf bedacht. Uh, dat gebeurt in Australië, gebeurt in Frankrijk, gebeurt in Amerika. Maar hier is het altijd schoolslag, toch? Ja, hier is het schoolslag uh, met het hoofd boven water zwemmen... Uh, en en, en ja, ook dat willen we in wedstrijdverband uh, niet zien. Dus met andere woorden, een, een andere insteek als het gaat om slagen. Evengoed accent op veiligheid, want dat blijft enorm belangrijk bij het zwemdiploma. Uh, we beloven uh, kinderen die veilig en goed kunnen zwemmen. Maar tegelijkertijd ook kinderen die er heel veel plezier in hebben. En die mogelijk ook kunnen doorstromen naar de wedstrijdsport. Ik ga het voor jullie vast even uitleggen. We gaan zo meteen één keer de perfecte start maken. Perfecte onderwaterfase. Boven komen. Eerste slag, niet ademen. Ja. Jij denkt dat als je er wat meer ook een wedstrijd element in voegt... dat dan ook het plezier wat groter is? Ja, dat is zeker zo. Omdat uh, Kijk, jonge kinderen, als je bijvoorbeeld gaat hockeyen... of je gaat tennissen of, of, of judo of welke sport dan ook... Um, dan, dan heb je een paar trainingen en vervolgens ga je een wedstrijdje spelen. En dat vinden kinderen nu helemaal leuk. En het gaat er niet zozeer om, om de druk op te voeren. Om, om, om daar... Hè, want want uh, uh, de, de, we zijn hier niet de DDR. Die bestaat er overigens ook niet meer. Uh, maar het gaat erom uh, dat kinderen erachter komen hoe goed ze eigenlijk kunnen zwemmen en ik denk dat veel mensen verrast zullen zijn. Op. Uw Zoals jij het uitlegt, meer trainen ook op de andere slagen, daarmee het plezier vergroten, dat klinkt allemaal zo simpel. Uh, waarom is dat tot nu toe nooit gebeurd? Nou ja, omdat om, om uh, het accent is meer en meer komen liggen op uh, uh, overleven, veiligheid, uh, natuurlijk zit er in het huidige diploma ook plezier. De ene plek is de andere niet. Uh, dus het is niet zo dat er bar en bar slecht lesgegeven wordt in Nederland. Maar ik denk wel dat het beter kan. Hè. Je kunt, uh, en en ja, wat dat betreft, uh, dat diploma wat we nu doen, dat is tussentijds wel eens vernieuwd. Maar dat bestaat al heel erg lang. En ik denk gewoon dat het tijd is voor vernieuwing. En het is inderdaad niet zo moeilijk. Het is geen wedstrijdje, het is voor jezelf. Maar ik wil wel perfecte start zien. Uiteindelijk, uh, is dat ook de manier om nieuwe kampioenen te kweken? Ja, uiteindelijk wel, Om, omdat uh, hoe groter je talentpool is en hoe meer kinderen enthousiast zijn en weten hoe goed ze eigenlijk kunnen zwemmen, hoe meer er ook over zullen blijven. En, en ja, talentontwikkeling, uh, binnen talentontwikkeling is ook de macht van de getallen heel belangrijk. Daarom is Amerika eigenlijk ook zo'n goed zwemland. Uh, dat is niet alleen vanwege de kwaliteit van de programma's, maar omdat er nu eenmaal uh, meer dan 300 miljoen mensen wonen. Dus je praat niet meer over een land, je praat over een continent. Maar wij kunnen met heel slim, heel goed lesgeven, uh, kunnen we daar ook in de buurt komen. En niet te hard, hè? Op uw plaatsen. Vitesse is er niet in geslaagd de volgende voorronde van de Europa League te bereiken. Tegen het Roemeense Petrolul werd in de laatste minuut verloren. Van Gwielaert sprak met jan ari van der Heijden. jan ari ja, dit is het ja. nachtmerriescenario. een voorrondje spelen... Je wil de groepsfase uiteindelijk halen en dan ga je eruit tegen jouw Roemenen waar nog nooit iemand hier van gehoord. Ja, klopt. Um, zo onnodig. Um, ik denk dat we de wedstrijd onder controle hadden. We waren alleen gevaarlijk door lange ballen en uh, lopende mensen vanaf hun middenveld. Um, de tweede helft hadden gewoon de controle en uh, ja, we speelde, speelden nog vrij aardig denk ik. Alleen, uh, je creëert niet genoeg zoals tegen Herakles. Ik vind het ook niet slim genoeg. Door, uh, toen we met kwam kwamen en in de kaart te spelen. Door toch lange ballen in de 16 te geven. Ik denk dat we ze gewoon kapot hadden moeten spelen. en uh, ja, dan maar Met de verlenging erbij uh, 30 minuten achter ons aan hadden moeten laten lopen. En dan hadden we zeker nog veel kansen gecreëerd. Alleen uh, ja, dat doen we niet. En, ja, dat is uh, zuur. Misschien hebben ze jullie in het begin een klein beetje verrast. Door verder naar voren te verdedigen dan jullie misschien hadden verwacht. Ja, ze zetten snel druk op uh, mijn Gouram. Waardoor... Uh, uh, waardoor we niet heel makkelijk in de opbouw kwamen. Alleen uh, soms kwamen we er goed doorheen. En dan uh, kwamen we ook goede voorzetten. De setting was denk ik niet helemaal goed. De eerste helft voor de goal. En uh, ja, hadden niet echt veel kansen. En wachten uh, gewoon af. Maar ze, ze hielden het compact en dat deden ze goed. Ja, dat maakte voor jullie het, het voetballen zo moeilijk. Dat jullie eigenlijk, nou, uiteindelijk in de eerste helft ook alleen maar schietkansen hebben gekregen. Ja, klopt. Er waren niet veel kansen denk ik. De eerste helft, de tweede helft ook niet. Maar... Ja, voelde je toch van uh, dat het steeds beter in de wedstrijd kwam? Uh, ja, toen we de 1-1 scoorden, denk ik dat we, dat we dachten van nu erop en erover alleen uh, Tegen is waar. Ja, en uiteindelijk krijg je uh, de deksel op je neus, uh, diep in de blessure tijd, allerlaatste actie van de wedstrijd. Ja, die bal komt op, wat is het, 18 meter te liggen en dan weet je, ja, dit is hem of uh, we gaan verlengen. Ja, uh, je voelt hem al een beetje aankomen. Ja, klopt. Dat was de laatste kans van de wedstrijd en uh, die gaat er nog in ook. Dus uh, ja, dat is gewoon echt een uh, mokerslag voor ons. Want, ja, je speelt een heel jaar voor Europees voetbal. En dan ga je dan één uh, rondje voor het goed en wel begonnen is. Ben je klaar? Ja, precies. Uh, vorig jaar hebben we zo'n goed seizoen gedraaid. Uh, ik denk dat, heel, uh, dat iedereen het zal beamen dat we ook terecht in de Europa League kwamen. En uh, dat je er dan nu al uit ligt is gewoon heel erg zuur omdat we... Als ploeg hadden gehoopt op uh, mooie Europese ervaring en de groepsfase halen. En dat je nu in de derde voorronde eruit ligt gewoon uh, balen. Ja. Valt het je dan uiteindelijk tegen de manier waarop jullie uh, deze wedstrijd hebben kunnen spelen? Hoe goed of hoe niet? Misschien wel niet zo goed. Ja, ik denk dat die Romeinen heel geslepen waren. Ze hielden de linies heel kort op elkaar en gaf ons weinig ruimte om uh, de linies te spelen. Uh, en ze kwamen eruit uh, met lange ballen. Ja, ik denk dat ze misschien iets volwassener speelden dan wij. En, uh, ja, wij speelden in de kaart met die lange ballen, denk ik. Ja, jullie hebben nog een, een lange weg te gaan om op de nieuwe manier te gaan spelen. Jullie zijn natuurlijk gewend om wat meer te leunen... en moeten nu wat meer naar voren. Dat kost tijd. Dat kost tijd inderdaad. Vorig jaar speelden we iets anders. Uh, maar ik denk Afgelopen weekend, de geherkwijze lieten we zien dat we het al aardig onder de knie hebben. En ook vandaag bij Vlagen denk ik dat we... Uh, dat we goed stonden en gewoon de paas waren op het veld. alleen. Ja, daar gaat het niet om. Het gaat om het resultaat. en uh, ja, Dat is gewoon uh, niet goed natuurlijk. Koelbis heeft op het Masters No. van Montreal voor een davende verrassing gezorgd. Het nummer 38 op de Wereldtanglijst versloeg namelijk de als tweede geplaatste Andy Murray. De wereldkampioen kampioen verloor in twee sets. En dat was langs de lijn voor deze avond. Morgenavond uiteraard weer langs de lijn. Straks het Oog op Morgen, gepresenteerd door Chris Keine. Veel plezier vanavond. Dag.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 Kijk op ik ga naar deventer.nl. Cinema. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle vague regisseurs op tv 5 Monden. Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar Let Marcel de Rochefort met Catherine Deneuve. Meer info op tv5mode.nl. Dit is Radio 1.